De actie van een kleine honderd bezetters van het hoofdkantoor van de Achterhoekse zorgorganisatie Sensire is zojuist be is beëindigd. De groep bezette vanmiddag het kantoor uit protest tegen het aangekondigde ontslag van alle thuishulpen van de organisatie. Ze wilden in gesprek met de directie, maar die bleek het pand inmiddels verlaten te hebben. Advocabel FNV zegt dat dit weekend een gesprek staat gepland met minister Ascher van Sociale Zaken. Medewerkers zien het gesprek met vertrouwen tegemoet en hebben daarom de actie beëindigd.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 Goedenavond. het is woensdag 31 juli. U luistert nog steeds naar WNL in Berlijn vanuit Studio 5 van het Radio, aan de Hans-Rosenthal-Plats in Berlijn. Ja, een stad die bijna net zo groot is als de gehele provincie Utrecht... en een huis biedt aan bijna 3,5 miljoen inwoners. Maar met een schuld van tientallen miljarden en meer dan 200.000 werklozen... is het nog knap lastig om in Berlijn voet aan vaste wal te krijgen. Dit uur spelen we, spreken we met Nederlanders die het gelukt is. En iemand die die Nederlanders bijna allemaal kent is Mathieu Sneep. Zelf woon in Werkachtig in Berlijn en een, een van de mannen... Achter Berlin Dutch Drinks. Dag Mathieu. Dag. Ja, Berlin Dutch Drinks. Gewoon maar deze vraag. Wat is precies? Um, nou, het precies? Nou, we komen eigenlijk op neer dat we uh, ongeveer één keer per twee tot drie maanden... organiseren we een avond waarbij we de Nederlandse gemeenschap in Berlijn uitnodigen. Dat zijn dan vooral mensen tussen de 20 en de 40 jaar oud. En uh, we drinken een biertje en af en toe uh, onder ondernemen we <laughs> een activiteit. Uh, soms gaan we, zoals vorige week zijn we gaan uh, barbecuen in het park. Uh, soms maken we een boottocht. Uh, soms gaan we wat met elkaar eten. Uh, dus daar komt het eigenlijk op neer. Uh, Zometeen meer over de groep mensen die daarbij aangesloten zijn... en over de groep twintigers uh, en dertigers. Maar eerst over jou. Uh, jij woont en ja. werkt in Berlijn. Wat ja. doe je precies? Uh, ik probeer nu mijn eigen bedrijf te starten. Maar ik ben nu oorspronkelijk heen gekomen... om te werken voor een uh, internet- en uh, mobiel, uh, uh, mobiele start-up in Berlijn. Uh, dus ben ik, daarom ben ik naar Berlijn gekomen. Inmiddels heb ik, die, ben ik, heb ik daar aan slag genomen... en probeer ik om mijn eigen bedrijf op te zetten. En je blijft in Berlijn? Ik blijf in Berlijn, ja. ja. Waarom? Um, nou, de... De omstandigheden om hier een bedrijf op te zetten zijn denk ik heel erg gunstig. De stad is relatief goedkoop. Uh, er zijn heel veel uh, uh, mensen van buiten Duitsland die hier naartoe komen om in deze industrie te werken. Uh, dus dat zorgt ervoor eigenlijk dat, je, dat er een, een soort van ecosysteem is of, een, uh, of een, uh, um, ja, gewoon een gunstig klimaat is voor jonge bedrijven om hier uh, op te starten. Ja, want je hebt natuurlijk in het begin weinig geld en weinig middelen om uh, een eigen bedrijf te starten. En wanneer je in een stad zit waarbij uh, de middelen die je moet gebruiken uh, relatief goedkoop zijn, is dat heel erg gunstig. Wat, wat kun je hier dan bijvoorbeeld wel doen wat je in Amsterdam niet zou kunnen? I don't... Um, nou wat hier denk ik veel sterker ontwikkeld is dat er uh, voor mij als iemand, uh, ik heb een, uh, een schild achtergrond en ik, ben, uh, ik heb een idee in mijn hoofd zitten wat ik graag wil uitvoeren. En er zijn in Berlijn heel veel organisaties die je erbij kunnen helpen. Dus die jou kunnen helpen om je idee om te zetten in een prototype of, of om je idee om te zetten in een bedrijf. Um, en daar zijn in Berlijn uh, ja, heel veel verschillende organisaties en bedrijven voor die je daarbij kunnen helpen. En ik heb het idee uh, dat dat in Amsterdam en ook in andere Europese steden wat minder goed ontwikkeld is. Maar over, over wat voor bedrijven hebben we het dan concreet? Want niet. Iedereen zal ooit een eigen bedrijf hebben opgestart. Ja. Wat, wat voor manier word je daarbij geholpen hier? En door wie? Um, nou, ik ben nu. Heb ik gesolliciteerd bij de Berlin Startup Academy? Dat heet dan met een Engels woord een incubator. En dat komt er eigenlijk op neer dat je elke week uh, zit je met een groep mensen om tafel die ook een eigen bedrijf willen opstarten. En uh, daarin word je begeleid. Dus bijvoorbeeld uh, deze week zijn we bezig om onze visie en onze missie te definiëren. Um, en nou ja, de komende weken gaan we door om dat uh, concrete poten te zetten. Dus dan gaan we hè, op zoek naar mensen die dat voor ons kunnen ontwikkelen. Op zoek naar mensen die uh, misschien die eerste werknemers van je bedrijf kunnen worden. Dus op die manier word je daarin begeleid. En de mensen die. Die je begeleiden dat zijn mensen die al een behoorlijke ervaring hebben in de uh, start-up wereld, uh, die dus zelf al een bedrijf hebben opgezet of die hier uh, lang zitten en binnen dat, uh, uh, ja, binnen dat gezelschap een behoorlijk netwerk hebben. Voor de goede orde, je hebt het net even heel snel gezegd, maar op, ja. op je eigen website schreef je ook al van: Ik kan eigenlijk niet uitleggen wat ik doe. Kun je toch proberen in twee, drie zinnen <laughs> uit te leggen wat je nou precies doet? Ja, ja tuurlijk, tuurlijk. Nou, ik ben begonnen bij een bedrijf dat heet SponsorPay. En wij uh, uh, adverteerden binnen online en mobiele games. Ja? En we hielpen die gameontwikkelaars om hun uh, verkeer, dus om hun gebruikersgroepen te monetariseren. door ja? middel van het uh, tonen van reclames. Oftewel geld verdienen met advertenties. Geld verdienen met advertenties. Okay, ja, precies. Ja. Um, online en online bij games. O, ja, online en op, um, en op je smartphone. Ja. ja. Okay. En uh, dus dat deed ik eerst. En wat ik nu probeer te doen is om een platform op te zetten waarbij mensen uh, um, uh, in contact kunnen komen met kunstenaars die in opdracht werken. Waardoor je als consument uh, ja, persoonlijke of uh, gecustomiseerde kunst en design kan kopen. En ook je okay. via internet apps en. Ook weer nou dat zal in eerste instantie online zijn. Zo dus in eerste instantie gewoon via het internet. Ja. En misschien dat er later een app aankomt. Ja. Ja. Nou, hier ook het uh, hele uur uh, en de hele nacht de gast uh, Marjolein Uitzinger. Ja, als je denkt uh, kunst op bestelling hier in Berlijn, goed idee. Lijkt het je wat? Uh, ik kan me er helemaal niks bij voorstellen. Nee. <laughs> Leg eens ja. uit. Nou ja, goed. Ja, het, is, het is nog in een heel, heel, heel peril stadium. Maar het idee is dus om uh, ja, mensen te koppelen aan kunstenaars die in opdracht willen werken. Dus stel je hebt een idee, je wil graag een portret maken van uh, uh, ...van je zus en, die, en dat aan haar geven voor haar verjaardag. Of je wil een mooi abstract schilderij laten maken... ...of je wil een persoonlijk postkaartje laten maken voor de geboorte van je kind... Dan kan je naar het platform gaan. Dan kan je dat idee posten. En vervolgens zijn er creatievelingen en kunstenaars die daarop kunnen reageren. En dat product voor je kunnen maken en naar je kunnen opsturen. En nou, wij zijn dan de Offertes plek... kunnen maken en dan kun je kiezen als consument... welke je het goedkoopste en beste idee vindt. En Precies. Dat is, okay. ja, en wij, wij dan als partij zitten wij daartussen. En we pakken dan uiteraard een commissie op de, uh, op de aankoopbedrag dat de consumenten betalen aan ons. En dat is hoe jij je geld dan weer, weer verdient. Is ja. het idee al iets duidelijker? Maar... Ja, inderdaad. Want anders dan ben je op galeries en zo aangewezen. En dat is dan toch een heel ander... Circuit en een beetje uh, hoogdrempelig. Dus ja. dit is denk ik wel een heel goed idee. Zou jij jezelf in, in zo'n uh, zo online omgeving een kunstwerk zien bestellen... of een opdracht mm. uit zien zetten? Nee, ik, ik niet, want ik heb niet zo'n last van de drempels in dit verband. Ik koop gewoon betrekkelijk veel kunst, al zeg ik het zelf. En ik ken ook veel mensen in Berlijn, uh, bijvoorbeeld fotografen... waar ik gewoon tegen kan zeggen van ik wil een uh, portret laten maken van mijzelf, voor mijn zus, of ja. omgekeerd. Maar um, ik denk dat het vooral iets net als online boeken... ik denk dat het zoiets is dat mensen hebben soms ook een beetje schroom... om een boekwinkel binnen te gaan, omdat ze dat ja, eng vinden. En er is zoveel, en wat moet je kiezen? En dat is met uh, galeries natuurlijk nog veel meer. Dus ik denk dat internet daar een heel goed medium voor is... om, dat, om de vraag en aanbod te koppelen. Ja. Ja, dat, doe je, dat doe je dan in Berlijn, uh, uh, Mathieu. Uh, maar dat is niet de eerste plek op deze aardbol waar je, waar je gewoond hebt. Uh, nee. nee, ik heb meerdere plekken gewoond. Uh, in Nederland ben ik in Amsterdam geboren. En in Leusden en Vught opgegroeid. En uiteindelijk in Maastricht gestudeerd. Um, en ik heb nog een tijd uh, gewerkt in Bangkok in Thailand. Voor de Nederlandse ambassade. Um, ja, dus ja, ik ben wel op verschillende plekken geweest. Ben ja. overal geweest? Nu in Berlijn. Is, is, is, uh, is Berlijn dan je ware liefde? Nou... Eigenlijk ben ik hier op een hele uh, toevallige manier naartoe gekomen. Nou, ik, was eigenlijk, ik, was de, ik, ik was van plan om, uh, om na mijn studie uh, in het buitenland te gaan werken. Dat leek me heel erg leuk. Want mijn studie was ook een internationale studie in het Engels. En uh, ja, dus ik, had er, ik, ik was er wel van plan om misschien niet naar Amsterdam te gaan, maar naar een ander land. En uh, nou, op een gegeven moment kwam ik op internet een advertentie tegen van dat bedrijf in Berlijn... die op zoek waren naar iemand die voor hun de Nederlandse markt kon uh, managen... En nou ja, daar ben ik op ingegaan en daarom ben ik eigenlijk naar Berlijn gekomen. Dus niet voor de stad, maar meer omdat het bedrijf me aansprak. En ik dacht, nou, Berlijn, klinkt leuk, laat ik het maar proberen. Maar nu zit je er ook om de stad, heel um, Ja. La, laat ik het ja. anders formuleren. Ja. Als je, als je uh, straks uh, uh, je nieuwe bedrijf uh, hebt opgestart en ja. het loopt lekker. Ja. Uh, en je bent eigenlijk niet meer per se aan deze stad gebonden. Sterker, sterker nog, een andere stad ergens anders roept. Uh, ja. uh, uh, kom hier wat doen. Ja. Hoe... hoe, hoe? Zit je dan vast aan Berlijn of is het ook zo weer ergens anders heen? Uh, dan zou ik wel ergens anders heen kunnen gaan, ja. Maar ik vind Berlijn wel heel erg leuk, maar ja. je ik denk dat andere steden ook heel erg leuk kunnen zijn. Ja. Je, je zei net ook uh, helemaal aan het begin van, van dit gesprek dat Berlijn een stad is waar heel veel internationale mensen naartoe komen. Dat is ja. goed voor je bedrijf. Is ja. dit dan een enorm internationale stad? Um, nou, ik denk bijvoorbeeld dat binnen Europa Londen nog een veel meer internationale stad is dan Berlijn dat is. Um, maar. Ja, in ieder geval de omgeving waarin ik zit is wel heel erg internationaal. Um, en, uh, dus er zijn veel mensen, ook tegenwoordig vooral uit Zuid-Europa, die naar Berlijn toe gaan om hier uh, een baan te vinden. Omdat natuurlijk Berlijn in Duitsland ligt een relatief stabiele economie heeft. Um, en omdat er hier banen zijn bij bijvoorbeeld dat soort internetbedrijven. Die hebben mensen nodig in de klantenservice die Spaans spreken. Of uh, je hebt iemand nodig die samen kan werken met Italiaanse klanten. Ja, en, en dus bedrijven hier vragen om dat soort uh, werknemers. En uh, aan de andere kant zijn er veel werknemers beschikbaar die graag vanuit Zuid-Europa naar Noord-Europa willen gaan. Dus als internetstart-up zit je goed in Berlijn nu? Ja. Ja. Beste, beste plek in Europa om nu te beginnen. Ja, nou ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Maar ik denk dat het wel een van de beste plekken is om te beginnen. Ja, absoluut. Ja, maar dan, dan toch nog even iets anders. We hebben het ook over gehad. Over gehad Berlijn is een arme stad. Ja. Het is geen, geen rijke stad. Als jij dit offline zou doen, dit project... zou, zou het dan enige kans van slagen hebben? Um, jeetje, wat een goede vraag. Uh, ja, daar heb ik nooit eigenlijk naar gekeken. Dus uh, uh, daar zou ik je niet, op, niet kunnen antwoorden. Ik denk wel dat... Uh, of is zeg maar, het gewoon het, het oude koordse gedachten überhaupt? Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Uh, uh, uh, dat dat, dat in tegenwoordig het internet daar het meest geschikt voor is. En om het uh, op een, eh, met zo min mogelijk middelen zo schaalbaar mogelijk te maken. Denk ik. Goed, u luistert naar WNL in Berlijn. Twitteren over die programma kan met de hashtag WNL. Straks praten we verder met Mathieu Sneup over... Sneup, Mathieu Sneep. Over Berlin Dutch drinks. En uh, nu luisteren we naar een, uh, een Dublin'er en een Australiër in Berlijn. Uh, en uh, vernoemd naar een nummer van Sonic Youth. Cool thing, heet deze artiest. Dit is Plan Live Go. Muziek uit Berlijn deze nacht hier bij Omroep WNL op Radio 1. Zoals deze van Plan Live Go. Uh van uh, Cool Thing moet ik zeggen. Het nummer heet Plan Live Go. Ik ken het ook niet allemaal, die muziek uh, uit Berlijn. Maar Berlijn is ook wel de stad waar wij vannacht zitten. Zeker. En uh, ook heel veel Nederlandse twintigers en dertigers. En de club waar deze jonge Nederlanders elkaar kunnen ontmoeten heet Berlin Dutch Drinks. Mathieu Sneep woont en werkt in Berlijn en is een van de initiatiefnemers van de BDB. Want uh, uh, Mathieu, uh, leuk dat je er bent. Hoe, hoe vaak uh, komt de Berlin Dutch Drinks bij elkaar? Uh, we doen het ongeveer één keer per twee maanden. Dus Zes keer per jaar. Dus dat zijn zes activiteiten per jaar. En, en, en wat was bijvoorbeeld de laatste activiteit die we hebben ondernomen? Uh, zijn vorige week zaterdag zijn we gaan barbecueën in het Volkspark. Uh, dus het was lekker weer. En we dachten, uh, ja, laten we een aantal barbecues kopen... en mensen vragen of ze daar uh, zin in hebben. Een beetje goede opkomst aan Ja, er waren denk ik ongeveer ja, 30 tot 40 mensen. Uh, dus dat is eigenlijk iets minder dan normaal, maar toch een redelijk op. En wat, wat voor mensen zijn het dan die komen opdraven? Ja, natuurlijk allemaal Nederlanders in Berlijn, maar... Ja, nou, het zijn ook vaak mensen die uh, ook net in de stad wonen... en ook graag nieuwe mensen weer leren kennen... Um, dus het zijn denk ik vaak men, wat jongere mensen, zeg maar, tussen de 20 en de 40 ongeveer... en vaak ook mensen die nog niet zo heel lang in Berlijn zitten... en graag andere mensen weer leren kennen. En dan help je ze mee wegwijs te worden de in deze stad, goede tips te geven. Ja, nou ja als ze daarom vragen, zeker. Ja. En vaak leren ze via de burden Dutch Rings weer andere mensen kennen... en uh, nou ja, kunnen ze op die manier hun uh, eerste contacten leggen. Ja. Nu spreek je heel veel van die Nederlanders, um, ja. neem ik aan... als een van de initiatiefnemers van die club... Um, ja. Wat is nu de aantrekkingsslag van deze stad... voor die club die hier maar zo naartoe komt? Um, is, is, dat, is dat makkelijk te duiden? I, ja, dat is niet heel erg gemakkelijk. Maar of, ik denk of, is de, of is de vraag te groot? Dat kan natuurlijk ook. Ja, nou, ik denk dat veel mensen graag... Uh, ik denk dat Berlijn sowieso de afgelopen jaren in Nederland... een veel positieve image heeft gekregen. Ik denk dat in ieder geval, als ik naar mezelf kijk... dat toen ik vroeger uh, over Berlijn hoorde... dacht ik, nou nah, een beetje een grauwe stad... Uh, uh, Duitsland heeft ook, ook niet altijd een hele positieve uh, uh, klank in, in Nederland. Gelukkig gaat het op de en laatste ik, decennia ja, alleen want, nog maar om voetbal, maar toch. Mag precies, ik even, even interpreteren en ja, dan naar uitzingen gaan? Is het zo? Is, het, is, is voor ons Nederlanders ook Duitsland eigenlijk veel positiever inmiddels en Berlijn ook? Ja, dat denk ik wel. Berlijn in ieder geval en in Duitsland ook wel. Mensen vinden ook bijvoorbeeld Duitsers veel servicegerichter... dan uh, in de cafés of zo en in restaurants. En mensen uh, wordt je aanmerkelijk beleefder bediend dan in Nederland... En, uh, ja, zegt dat dan wat over, over Duitsland of zegt dat wat over Nederland? Dat zegt ook erg veel over Nederland. Want ik erger me daaraan als ik in Nederland ben. Was, wat, wanneer neem. ben jij voor het laatst in, in Nederland geweest? Oh, twee weken geleden. of dus Ik ga en, iedere maand wel. En dan ga je uh, uh, naar een cafeetje of naar een restaurantje en dan? Nou wat ja, staat er dan mis? Ik, ik merk <laughs> gewoon, nou ja, ik ga niet naar een cafeetje als ik in Nederland ben. Ik bedoel, uh, ik, dan ga ik gewoon een paar dagen naar Nederland, naar familie en vrienden. En, uh, dus dan kom ik gewoon overal, dan doe ik hetzelfde als wat jij doet... En dan merk ik dat mensen soms een beetje vervelend zijn als je uh, iemand een uh, betaalkaart geeft in een benzinestation. Ze zeggen: ah, Daar heb ik niks aan. Uh, hoezo niet? Uh, wilt u een andere betaalkaart? Nee, daar heb ik niks aan. Dan blijkt dat je dus, je moet zelf het apparaat bedienen. Een doet meneer niet. Vind ik ook verder best, maar je krijgt meteen, hop, zo een grote mond. Ja. En ja. dat is in Duitsland toch wel anders. En dat vinden mensen, die, Nederlanders die in Duitsland komen. Vinden het dan hier wel uh, heel prettig? En ze vinden het eten meestal lekker. En het goedkoop. En uh, nou ja, noem maar op. Ja. Dat is een ja. van die dingen dus, uh, Mathieu. Ja, dat, dat denk ik ook, ja. ja. Absoluut. Ik denk, dus denk dat dat een van die dingen is. En een andere ding is denk ik dat Berlijn. Um, ja, je hebt hier, wat ik in ieder geval zelf heel erg prettig vind... is dat je hier enorm veel ruimte hebt. Ik bedoel, Amsterdam en ook heel veel andere Nederlandse steden... zijn natuurlijk toch steden die vrij dicht op elkaar gebouwd zijn. En Berlijn, daar wonen weliswaar 3,5 miljoen mensen. Dus je hebt wel alle voordelen die uh, een metropool... of een grote stad te bieden hebben. Maar je voelt om je heen niet zozeer die druk door. Je hebt heel veel parken, je hebt heel, je hebt heel veel brede straten. Uh, en dat vind ik zelf een, een hele fijne combinatie. Um, Misschien dat mensen daardoor ook een minder een kort lontje hebben hier. Ja, dat zou goed kunnen, ja omdat ze wat meer de ruimte krijgen. Ja, ja dat, gedacht, dat denk ik. ik. Ja. Ja. Uh, ondanks het feit dat ze met, met z'n 3,5 miljoen zijn hier in deze stad. Wat geen, geen kattenpis is natuurlijk. In Moskou, Moskou is even groot als Berlijn qua oppervlakte. En er wonen 17 miljoen mensen. Dus het kan best meer. Ja. Eigenlijk is, is Berlijn heel, heel dun bevolkt. Ja. Het is bijna een dorp. Ja. ja, als je het afzet, het aantal inwoners op de oppervlakte. dan is het inderdaad zo. Het is een soort landelijk gebied. Ja. Spreekt, met, met mooie parken. Ja. Je ja. spreekt heel veel van die Nederlanders. Hè? Je, je, ze, ze komen hier dus omdat de ruimte is... en dat de mensen servicegerichter zijn. En dat ze hè, misschien als ze een internetbedrijfje hebben... dat we hier een, dat goed kunnen starten. Ja. Um, maar vast niet iedereen komt hier om uh, in, de, in jouw branche te gaan werken. Wat, komen, wat, wat komt de jonge Nederlander hier doen? Uh, nou, ik denk dat het bedrijf ook op het gebied van kunst heel erg aantrekkelijk is. Voor dus veel jonge mensen die, uh, die uh, artistiek onderlegd zijn. Of veel jonge mensen die hier... Uh, um, uh, ja, iets in de kunstwereld willen doen, is, denk ik, Berlijn ook een hele populaire plek. Um, dus dat zijn ook veel mensen die ik spreek, die komen ook met zo'n soort achtergrond naar Berlijn toe, omdat het eh, hier op dit moment uh, gebeurt in dat, op dat gebied. Dit is, is dit de kunststad. Berlijn. is dit de kunststad van Europa nu? Uh, ja, dat zou denk ik wel. Qua hedendaagse kunst, <laughs> hè? moet je dan erbij ja. zeggen. Dus ik denk wel dat dat zo is. En er zijn ook, ook omdat het in Nederland natuurlijk krachtdadig wordt bezuinigd komen echt veel kunstenaars, merk ik ook zelf, uh, hierheen, ook muzici en zo. Omdat ze denken, hier kunnen we nog uh, wat verdienen. Want er worden natuurlijk veel orkesten opgeheven. Is dat sowieso ook iets wat, wat speelt, omdat er in Nederland veel bezuinigingen zijn... dat mensen dan daardoor ook naar Duitsland komen of naar Berlijn... of nou in de kunstsector of welke sector dan ook? Ja. Dat denk ik wel. Althans, ik merk dat wel, maar ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ja, dat denk ik ook. Er zijn veel mensen ook die ook met een boorcarrière al in Nederland ook naar Duitsland komen. Misschien ook wel omdat hier de baankansen gewoon wat beter zijn in het algemeen. En de economie wat beter draait dan in Nederland. Ja. Um. Maar we hebben het ook over een record uh, hoge werkloosheid. De werkloosheid is bijna nergens uh, in, in grote steden in Duitsland zo, zo, zo hoog als ja. dat hier is. Ja, geweest? maar ik dat heb hetzelfde nee. idee, maar misschien kun jij me daar even verbeteren, Marlijn. Dat het vooral iets is dat uh, te maken heeft met een soort van misfit tussen het aantal banen wat beschikbaar is... en het, aantal en het opleidingsniveau van de Berlijnse bevolking. Ik denk dat dat onder wat hoge opgeleide mensen uh, erg meevalt. En dat de baankansen daar vrij goed zijn. En dat de grote werkloosheid voornamelijk iets is wat speelt onder uh, ja, wat mensen met een iets minder... Uh, goede opleiding die misschien de pizzabakkers, uh, de afwassers, de vuilnismannen. Ja, denk ik, omdat ik hoor, ah, ik hoor vaak, in ieder geval, ja. Ja. ik hoor vaak dat de werkloos in Berlijn juist zo hoog is omdat hier geen industrie zit. He, dus er zijn weinig maakbedrijven en daardoor uh, um, ja, is de werkloosheid behoorlijk hoog. Tenminste, dat is het verhaal wat ik altijd heb gehoord. Dat ja, denk ik. En voor heel Duitsland geldt dat het een uh, pijl heeft bereikt de werkloosheid. Dus dat valt allemaal nogal mee. Maar en, en dan is ja, Berlijn steekt daar dan ongunstiger bij af. Maar ik denk dat je daar gelijk in, he in hebt. Ja, dat is ook nog wel weer, heeft ook nog wel weer te maken met, uh, met de deling. Er zijn natuurlijk mensen die uh, daar destijds tussen de wal en het schip zijn gevallen toen uh, de muur verdween. Mensen van, uh, die toen een jaar of veertig waren. Ja, dat, uh, die zijn eigenlijk nooit meer goed aan de slag gekomen. Ja. In veel gevallen. Mathieu, stel ik, uh, ik uh, overweeg om te gaan emigreren naar Berlijn. Wat is nou de gouden tip om in deze stad te overleven? <laughs> um... Wat moet ik in ieder geval hebben? Wat moet ik niet doen? Jeetje, wat een goede vraag. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je, uh, dat je probeert om... Uh, ja, je op een goede manier... Aan te passen. En dat klinkt misschien een beetje. Uh, en ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen dat ook in, uh, ook in Nederland doen. Maar dat je open staat voor, uh, voor nieuwe contacten, Dat je open staat voor een nieuwe stad. En dat je het gewoon in eerste instantie over je heen laat komen. En niet te veel uh, gericht bent. Dat doen sommige buitenlanders ook op: oh, uh, dit is hier anders in Berlijn of dit is minder, minder leuk, of dit is minder goed geregeld. Sta overal voor open. Laat het en lekker laat, het lekker, laat het lekker gebeuren. En dan uh, kan je een half jaar later of een jaar later je conclusies trekken of je het ook echt een leuke stad vindt. Een van uh, de uh, Berlin Dutch Drinks is ook te liken op Facebook, toch? Ook te liken op Facebook, Kijk ja. aan. Uh, Dank je wel voor je komst naar onze Berlijnse studio. Graag gedaan. De WNL zit nog de hele nacht in Berlijn. En we worden deze nacht bijgestaan door journaliste Marlijn Uitzinger. Maar we hebben ook muziek uit Berlijn. Zoals deze, Sarwes Mo, You Again. Producers en DJ's van Jazzanova moeten elkaar mid-jaren 90 in de Berlijnse club zien die ze nu al 15 jaar lang bestoken met uh, aandachtig geproduceerde dansmuziek. Jazzanova, en theme from Belle et Fou. Stel, je hebt in Nederland je eigen online webshop en, laten we zeggen, fietsventieldopjes. De zaken gaan goed, zo goed dat Nederland te klein wordt. Wat doe je dan juist dan breid je je winkel uit naar Duitsland. Maar het ene land is het andere niet. Je krijgt te maken met de Duitse cultuur, de Duitse taal... een ander ondernemersklimaat. Oftewel, je mist nog iets. Het vingerspitsengevoel. Iemand die je dan kan helpen is Ruud van der Weijden. Ruud, welkom. Dankjewel. je dat is meteen de naam van jullie bedrijf. Uh, waar, waar verdienen jullie geld mee? Nou, precies eigenlijk wat je net uitlegt. Wij helpen Nederlandse online ondernemers... om de stap naar Duitsland te zetten... en dan ook hier succesvol te worden. Ja, want dat is nodig... Uh, nou ja, op zich wel. Kijk, wij Nederlanders zijn natuurlijk op zich qua geschiedenis al een, een volk wat veel exporteert. Ja. En tegenwoordig is er het internet en dat is een nieuwe business. En je ziet dat al, veel van die ondernemers inmiddels uh, over die grens beginnen te kijken. En uh, nou, dan is Duitsland wel voor de hand liggend. Nou, je zult het me wel even moeten uitleggen. Want ik zou zeggen, uh, als ondernemer met een webshop in Nederland als iemand in Duitsland bestelt... dan uh, plak ik er gewoon een duurdere envelop op en uh, uh, dan komt het alsnog wel aan. Maar zo simpel is het niet. Nou, eigenlijk bijna wel. Uh, dat is het mooie van internet. Dus je hoeft heel weinig te regelen om, uh, om in Duitsland te kunnen verkopen. Maar je moet wel natuurlijk die klant weten te vinden... en die klant ook weten te overtuigen van jouw product. En dat is in de internetwereld ook uh, een, een spel. En daarvoor moet je dus die Duitser wel kennen en aanvoelen... en weten hoe die zich beweegt en waar die op zoekt. Want Je moet de Duitser op een andere manier overtuigen dus blijkbaar. Ja. Want wat, wat, wat is een, een, een veel voorkomende fout die een Nederlandse ondernemer... die in Duitsland wil gaan verkopen, maakt? Nou, online zie je dat dat... Uh, dat veel ondernemers zeggen, ik vertaal gewoon mijn webshop en dan ga ik in Duitsland lekker verkopen. En waar, wat dan misgaat is dat, uh, ja, dat, dat Duitsers een, een, uh, toch wat, wat, wat rustiger zijn, wat afwachtender, wat meer overtuigd willen worden. Uh, wat meer uh, de kat uit de boom kijken. Uh, Nederlanders springen wat meer op koopjes in. Duitsers zijn wat meer op zoek naar uh, kwaliteit, naar uh, te weten wat er allemaal achter zit. kwaliteit. Precies. Ja. En, en dat, uh, nou ja, dat, dat kun je op internet kun je daar de mist mee gaan. En, en het is een heel klein speelveld. Dus ja, je hebt een klant ook weer zo verloren. En daar uh, helpen wij bij. Dus dat betekent dat je als webondernemer ook andere acties moet doen... op je Duitse webshop dan op je Nederlandse website? Ja. Ja. Andere, andere kortingen? Andere kortingen, uh, andere acties, andere momenten van acties. Ik bedoel, help eens mee, concrete nou denk voorbeeld. maar. Koninginnendag. Koninginnedag dat is hartstikke leuk om in Nederland een, een knalactie op te zetten. Ja. Maar daar zul je in ja. Duitsland niet veel mee verkopen. Dus je moet altijd bezig zijn met uh, uh, wat is het specifieke Duitse feestdag? Wat zijn de Duitse, Duitse, Duitse gewoontes? En hoe, uh, hoe gaan we daarop in? Dat impliceert ook een beetje dat de Nederlander die in Duitsland aan de slag gaat... Dus de Duitsers eigenlijk helemaal niet zo goed kent. Als we jou nodig hebben om dat ons te vertellen. Ja, dat is wel grappig dat je dat, dat, je dat vraagt. En dat, dat klopt denk ik deels. Ik, ik ben van mening na een aantal jaren in Duitsland... dat de Duitse en Nederlandse cultuur niet zo heel ver uit elkaar ligt. Um, en daar zit ook meteen het gevaar in. Want we denken dus dat we ze best wel goed kennen en begrijpen. Maar ja, het he, fingerspitsing het succes zit in de details. En, uh, en daarvoor ja, heb, je, heb je uiteindelijk toch echt kennis nodig van, van de Duitsers. Voor zover je van een Duitser kan spreken. hoor. Want dat is natuurlijk nogal een... Uh, een, een ruim begrip. Ik maar... begrijpen wat je bedoelt. Ja. Ja, dan heeft het over Duitse, Duitse taal. Uh, andere acties. Uh, uh, misschien nog een andere betaalmethode. Ik weet niet. Zitten daar ja. ook nog verschillen in? Nou ja, andere juridische ja. voorwaarden, daar moet je aan denken. Dus oh? We zijn één Europa, maar ook weer niet. Dus in Duitsland heb je te maken met andere voorwaarden, uh, andere juridische regelingen. Ma Maak dat dus concreter. Um, nou, je bijvoorbeeld uh, het check proces Dus het, uh, uh, het moment dat je gaat betalen op een webshop... Uh, dan is er in Duitsland al een, uh, een voorschrift... hoe zo'n laatste pagina eruit moet zien. Uh, en, en waar die aan moet voldoen. Uh, en dat is in Nederland nog niet uh, ingevoerd. Nou, daar kun je dus, uh, daar kun je dus nat, uh, nat op gaan. Een ander goed voorbeeld is het, het impressum. Dat vind ik een van de mooiste dingen. Iedere Duitse webshop website is verplicht om een, uh, een impressum te hebben... waar exact in staat van wie deze site is. Inclusief de naam van de directeur van de BV. Uh, heel transparant. Is in Nederland niet. Adres erbij. Adres erbij. Kamer van Koophandel inschrijving. Naam van de BV. Dus het schimmige gebied. Als je zegt van hé hey, rare website. Dan klik je even op impressum. Je ziet exact wie daarachter zit. Duitsers die... hebben meer regels. Uh, meer wetten ook. Ja. Ja. Dit zijn wel dingen die Europees uh, ook wel waar ze iets op voorlopen. Maar Duitsers zijn vooral ook wat, wat banger als het gaat om, uh, om data en privacy. En daar komen veel van deze regelingen vandaan. Um. Jij bent de man achter dit uh, vuur. Jij bent ook de enige. Het is een zelfstandig onderneming. Ja, het is mijn bedrijf. Um, we zijn officieel zelfs een Nederlands bedrijf. We hebben ook een vestiging in Nederland, omdat al onze klanten Nederlanders zijn. Logisch. Maar ik woon en werk hier in Berlijn. En ik ben degene die dat inderdaad hier. Uh, zou je andersom bent. ook kunnen doen? Dat ja, je... ja, dat gebeurt ook. Dat gebeurt. Je gaat ja. ook de komende wij, wij doen dat niet. Wij nee. hebben duidelijk gekozen voor uh, uh, van Nederland naar Duitsland. Maar er zijn ook wel partijen die helpen om. Uh, Duitsers helpen om in Nederland te verkopen. Wat zou eigenlijk makkelijker zijn? Zou jij als Duitser dientje makkelijker Nederlanders uh, kunnen, Marjolein, uh, de marketing kunnen stappen of andersom? Ik moet eerlijk zeggen dat ik er geen idee van heb. Maar ik herken wel wat Ruud zegt, dat uh, Nederlanders denken dat ze Duitsers kennen. En dat is toch, er zijn toch veel gevoeligheden. Bijvoorbeeld jij en jouwe, wat Nederlanders natuurlijk ja. heel gauw doen. Ja. Ook al kennen ze mensen niet aan de telefoon. En dat is hier in Duitsland een doodzonde, echt, als je meteen gaat doetsen. Ja. Dus uh, tot kinderen van, uh, ja, van 15, 16 jaar toe... Hè, die, die moet je nog uh, met u aanspreken. Ja. Volgens mij kun je zelfs met iemand in bed gaan... en dan de afloop nog steeds zie zeggen. Vielen dank. Kijk, die schrijven ook weer wat geleerd. Uh, uh, uh, maar we weten nu wat het is, uh, Ruud. we weten uh, wat je doet. Waarom je het doet, uh, is nog een beetje de vraag. Want er moet vast een moment zijn geweest dat je dacht... dit vind ik leuk, dit ga ik, ga ik doen. Wa waarom is dit wat, wat het is? Waarom ik dit ben gaan doen? Ja. Nou, dat, ja, dat is eigenlijk, ik ben ooit naar Berlijn gekomen met een hele andere achtergrond. Ik ben niet ooit een project gaan managen. Ik zou een jaar blijven. En dat is inmiddels vijf jaar geleden. Mijn vriendin is een uh, Duitse, een Berlijnse. Uh, mijn dochter is hier geboren. Dus ik heb uh, me zeg maar, aan de stad gebonden. En ben toen met mijn achtergrond gaan nadenken. van, oké, okay, Wat kan ik in Berlijn gaan doen? Ik heb altijd in het internet uh, gezeten. Dus ja, die match was eigenlijk heel snel uh, gemaakt. En daar is mijn bedrijf uit, uh, uit ontstaan. Ja. Mooi. Ja, mooi. Daar ja. Uh, willen we straks uh, heel erg verder over praten. Ruud, bedankt voor nu, Ruud van der Weijden. Straks praten we dus met hem verder over zijn bedrijf Fingerspitsengevul. Brengt de tijd op vijf minuten over half vier. Dit is WNL vanuit Berlijn op radio 1. WNL in Berlijn. Muziek van Serious Mo, You Again. Uh, Moritz Friedrich, dat is de naam van de man achter deze muziek. Hij is uh, producer en remixer van vele soorten elektronische muziek. Illustrator, graffiti-artiest, kortom, alles wat cool is aan Berlijn verenigd in één man. Serious Mo dus. Wilm van U luistert naar Radio 1 ja. uh, WNL in Berlijn vanuit Studio 5 van Duitsland Radio aan de hans rosenthal -platz. We praten met Nederlanders in Berlijn. Ja, uh, uh, je hoeft uh, uh, wat dat betreft uh, niet uh, ver te zoeken uh, uh, naar Nederlanders in Berlijn. Er zitten er drie tegenover ons. Marina Huizinger, Ruud van der Weijden en Matsje Sneep zit ook nog steeds aan tafel. De man achter Berlin Dutch Drinks, degene ja. die de 20 en dertig die naartoe komen, verenigt. Uh, we spraken met Ruud van der Weijden. De, de man achter Vingerspietsen gevul, um, een bedrijf dat Nederlandse ondernemers met een webshop helpt het te maken op de Duitse markt. Ja. Um, je bedrijf bevindt zich in Berlijn. Je had ook in München kunnen gaan zitten, of in Keulen, of in Hamburg. Ja, dat ja. Was ook gekund. Maar toch Berlijn? Ja. Ja, dat is, dat is dus echt uh, zeg maar de omgekeerde uh, volgorde geweest. Ik ben uh, uh, hier naartoe gekomen en uh, uh, heb hier mijn liefde gevonden in, uh, in mijn vriendin. En dat is de reden dat ik hier ben gebleven. En toen heb ik mijn bedrijf opgericht. Het was dat je vanuit heel, uh, uh, je van heel, heel, heel Nederland krijg je verzoeken natuurlijk om in, in, ook in heel Duitsland te helpen. Dus, uh, ja. dus als ik een. Een Nederlandse ondernemer die graag in München iets wil doen... die kun je ook helpen? Vanuit, die help je ook vanuit Absoluut. Belijn. Wat dat betreft zijn we actief door heel Duitsland heen. En met internet betekent actief zijn niet dat je, dat je ook daar plaatselijk aanwezig hoeft te zijn. Dus we hebben mensen hier op kantoor zitten. Overigens allemaal Duitse mensen. Dus we werken uitsluitend met Duitse mensen. Dat we de Duitse markt bedienen. En die zitten hier in Berlijn op kantoor, maar die werken voor, voor heel Duitsland. En dat gaat prima. Dus ik had overal kunnen zitten, maar het is Berlijn geworden. En dit heeft wel zijn voordelen nu. Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit? God, ja, zit je, gewoon, je zit dus wel op een kantoor. Ja, we hebben een kantoor. Oh, ja, Niet vanuit thuis werken, gewoon nee, met de fiets of met de metro of met de, met de auto naar een ja. kantoor. Ja. ja, we zitten wel in een coworking-office in, in het beta house hier in uh, Berlijn. Dus daar zitten allerlei uh, uh, kleine en grote bedrijfjes door elkaar heen. En ook heel veel freelancers en, en zelfstandigen. Uh, maar daar hebben we een klein kantoortje uh, en daar uh, zitten wij met z'n allen bij elkaar. En inderdaad, ik ga met de fiets naar uh, mijn werk en dan uh, ja, zijn we de hele dag eigenlijk bezig. Enerzijds natuurlijk in contact zijn met Nederlanders uh, over alle acties die we willen doen. Maar veel ook bezig met uh, online marketing. En online marketing betekent uh, is veel, veel cijferwerk en veel, veel taalwerk. Dus bezig zijn met optimaliseren van campagnes en acties opzetten en al dat soort dingen. Vinden Nederlanders jou makkelijk? <laughs> um, er gaat veel via-via. Um, het is toch het... het ja. Mensen hebben het erover. Uh, wie is er succesvol in Duitsland? Uh, hoe pakken ze dat aan? En Dat is niet zo'n hele grote wereld in Nederland. Dus die ondernemers spreken ook met elkaar, die komen elkaar tegen en dan vinden ze mij wel. Um, en wij moeten het niet van de massa hebben, dus we hebben niet uh, waanzinnig veel klanten nodig. Maar wij zijn vrij intensief bezig met de, met de klanten die we hebben. Dus uh, ja, ze weten ons redelijk goed te vinden. Zou je pas echt succesvol in, in, in Berlijn en in Duitsland kunnen worden als ze via mannen, zoals jij, gaan? Nou, er zijn denk ik heel veel manieren om in Duitsland succesvol te zijn. Dat hoeft niet per se via ons nog, via een, een, een partij in Duitsland. Maar je hebt wel, denk ik, hulp nodig van iemand die de markt kent. En, en zeker ook lokale kennis. Um, maar er zijn heel veel manieren om daaraan te komen. Er zijn ook brancheorganisaties, er zijn importeurs, er zijn uh, e agenten, noem maar op. Um, um, Mathieu Sneep, uh, die stipt net aan, stipt net aan uh, waarom uh, jonge ondernemers, jonge mensen naar uh, de Berlijn komen. Wat maak jij mee? Wat voor bedrijven willen zich in Duitsland gaan vestigen? Willen in Duitsland gaan verkopen? Is dat heel gevarieerd? Ja, denk ik wel. Ik zit natuurlijk in dat online segment. Waarbij ik wel moet zeggen dat er ook veel bedrijven zijn... die bijvoorbeeld vanuit retail uh, naar, uh, uh, naar online gaan. En dan in Duitsland de, de stap van het opzetten van eigen winkels eigenlijk overslaan. en Zeggen, joh, ik wil in Duitsland alleen nog maar online gaan verkopen. Uh, het, is, het is heel divers wat daar aan bedrijven uh, hier naartoe komen. Veel merken. Um, je, wel veel bedrijven die zeggen: Ik heb iets te bieden aan de markt. Dus je kunt je voorstellen: een webshop die Adidas-producten verkoopt, zal niet zo heel snel de stap naar Duitsland zijn. Nike en Puma. Ah, Nike. Publiek omroep. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar uh, uh, Nederlanders in Duitsland. Wat is nou de meest gemaakte fout bijvoorbeeld van, van Nederlanders die hun zaak uitbreiden naar Duitsland? Dat dit is iets waar jij heel veel van af moet weten. Um. Wat gaat er nou echt bijna altijd valikant mis? Nou, wat veel fout gaat zijn de juridische zaken waar we het eerder al over hebben. Ja. Dus dat mensen niet zich realiseren dat ze te maken hebben met andere wetgeving. En daar kun je echt uh, nat op gaan, want dat kan ook heel veel geld kosten. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb je een, een voorbeeld? We hoeven natuurlijk geen naam en toenaam, maar wij, een, bedrijf... een sappig verhaal zo leuk zijn. Ja, ja, ik heb wel, wel, wel eens een klant gehad die uh, um, ondanks on on ons advies het niet zo nodig vond om zijn uh, algemene voorwaarden om te zetten naar Duits. Wat ook best wel prijzig is. Kost een paar duizend euro. En Nederlandse ondernemersmentaliteit, die, die paar duizend euro had hij snel verdiend. Uh, maar die kreeg later wel een claim van een concurrent... wat in Duitsland mag... Uh, omdat dat concurrentievervassing is. Dus er had een aantal dingen in zijn voorwaarden staan... die volgens de Duitse wet niet, uh, niet mogen. En ja, daar kreeg hij een claim uh, voor. En, uh, en, en dat is wel vervelend. Maar want zijn dat dan kleine lettertjes... of is dat ook iets wat je nu kunt uitleggen? Nou, dat, nee, dat hoef ik bijvoorbeeld het ontbreken van een impressum, waar we het eerder over hadden, ah. is, een, is een reden voor een concurrent om te zeggen, ja, dat is concurrentievervalsing. En, uh, en daar stel ik je voor aansprakelijk. En dat is vervelend. En het is ook weer niet zo dat, dat nou aan de lopende band gebeurt. Maar het is eigenlijk gewoon wel belangrijk om het goed te regelen, want dan heb je dat soort uh, vervelende dingen eigenlijk niet. Um, je bent dit bedrijf gestart, uh, daar heb je nu een flinke werk te gaan. Borrelt er nu ook in je hoofd alweer een volgend bedrijfsideetje? Nou, die borrelen altijd. Uh, maar die onderdruk ik op het moment nog. <laughs> wij, zijn net, uh, wij zijn net twee jaar bezig en uh, we hebben onze handen vol om dit... Uh ja, voor onze klanten eigenlijk, om dat tot een succes te maken. De stap naar Duitsland is ook niet iets wat je vandaag doet en morgen succesvol is. Dus wij zitten met onze klanten ook nog vol in dat proces. Zelf ook dus nog. Zelf ook, ja. dus wij zijn daar, ons lot is eigenlijk gekoppeld aan het lot van onze klanten. En we zitten er vol in om, om gewoon die klanten succesvol te krijgen. En er is nu nog voor mij geen ruimte voor, voor nieuwe ideeën. Maar die uh, zullen er ongetwijfeld wel weer komen, ja. Is het zo dat, dat jij ook merkt dat, um, uh, zitten, zitten de Duitsers op de Nederlandse ondernemers te wachten? Ja, toch wel denk ik. Dus ja. is niet dat als ook als valse concurrentie of wat hey, kom je hier doen? Nou ja, kijk dat, dat is natuurlijk iets wat altijd speelt. Uh, je ziet ook wel, uh, er zijn wel uh, voorbeelden van partijen die, uh, die door hun concurrenten een beetje van de markt gedrukt worden. Onder andere doordat ze bijvoorbeeld de juridische dingen niet zo goed kennen. Maar in de regel is dat niet zo'n probleem en is die markt vrij open. En je ziet natuurlijk ook dat veel Duitse spelers de Nederlandse markt op gaan. Dus die e-commerce e markt die gaat van een lokale oriëntatie nu heel sterk naar een internationale oriëntatie. En ja, dat, dat, is, dat is naar alle kanten op. Ik weet uh, bij wie ik terecht moet als ik uh, ooit online radio dingen wil gaan doen in, uh, in, Duitsland. in Duitsland. Ja, dan als, je, ik, je, als je online de dingen wil verkopen, ik, uh, dan is Ruud van der Weijden degene die uh, onder andere je uh, webshop kan ombouwen. Brengt de tijd alweer op kwart voor vier. We draaien ook veel muziek uit yes. Berlijn in deze nachten. Bijvoorbeeld uh, muziek die is opgenomen door de Nederlander Bart Constant, oftewel Rutger Hoedemakers. Dit is Point. Constant en Point brengt de tijd op bijna 11 minuten voor. Vier. Oh. Kijk, je hoeft een, een Nederlander uh, niet te vertellen, Martijn, hoe hij zijn curry wist, een Berlijn, uh, Berlijn, een Berlijn, In een Berlijn, ja. hoe die zijn curry wordt kruiden en wat lekkers de lekkerste pils is. Op welke flooriermarkt je, je de hipste spullen vindt. Maar als het uh, om planten gaat, vertrouwt de hoofdstedelijke Duits blind op de expertise van ons kaaskoppen. Ja, iemand die er alles over kan vertellen is Michel Nass. Hij is een van de drijvende krachten achter de Holländer. Een uh, Nederlands tuincentrum met twee vestigingen in Berlijn. Michel, goeienacht. Ja, goede Ja, fijn dat je speciaal voor ons uh, wakker bent gebleven. Waar, waar in Berlijn zit je eigenlijk? Uh, we hebben twee filialen. Zo eentje direct bij het Olympisch Stadion. Nee, maar ik bedoel, ik bedoel jij, of zit je oh, nou op je tel. werk? Nee, ik, uh, op het moment uh, zit ik uh, in Spando. In Spando. Uh, ja. schets, schets, schets die wijkers voor ons? Uh, sorry? Schets, schets die wijkers voor ons? Nou, Spando is eigenlijk een oude Volksbuurt, een oude Duitse volksbuurt. Hoewel hier ook een heel groot gedeelte. Uh, heel veel, veel wijken met, met veel Russische uh, bewoners zitten en heel veel Turkse ook. Dus, uh, en voor de rest is dus het ja, een vrij goedkope wijk. Dus, uh, en, ja, voor mij heel praktisch gelegen omdat ik van hieruit vrij makkelijk naar het werk kom. En vrij makkelijk naar de grootsmarkten. Vandaar dat ik hier woon. Je bent ook een van die Nederlanders die ooit heeft besloten om in Berlijn te gaan werken en te wonen. Wanneer was dat? Uh, 22 jaar geleden. In 1991, met 18 jaar ben ik naar Berlijn gegaan. En waarom? Oh, 18 jaar. Toen maakte je de keuze, nu ga ik in Berlijn wonen. Nou, niet. Nee, eigenlijk oh. uh, heb ik gereageerd op een reclame in een krant. er stond hard werken, goed verdienen. Uh, ja, school niet zo vlot. Hard goed werken, lotte. goed verdienen. Ja, ja, precies. En school niet zo vlot. En toen, uh, toen heb ik me daar aangemeld. En ik zou eigenlijk drie maanden in Berlijn blijven. En Ik zit er nou nog. Maar wat was het dan voor advertentie? Hard werken, goed verdienen? een, een advertentie van het tuincentrum, waar ik dus nu nog steeds voor werk prachtig ja dat is ja, dat, dat het plantencentrum centrum twee vestigingen in Berlijn hm. um, ja. Olympiastadion en waar nog meer ook alweer en Park dus net op de grens tussen tussen ja, Treto en um, Kreuzberg en het is een, het is een tuincentrum. Uh, voor de Duitsers vrij onbekend. Maar uh, uh, zeg maar voor het beeld van de Nederlander die luistert. Uh, zoals wij ons een tuincentrum kunnen voorstellen. Als wij nee. daarin rondlopen. Oh nee, niet! Nee, nee. Wij zijn eigenlijk, we, zijn echt een, we noemen ons ook geen tuincentrum. We noemen ons plantencentrum. Ja. En we zijn voornamelijk gespecialiseerd in planten. Ja. En we hebben natuurlijk een paar potten en een paar pannen. Maar uh, bijvoorbeeld niet. Uh, als je het in Nederland vergelijkt met tuincentra's. waar ze enorm veel decoratiematerialen hebben. Hm. En, en uh, ja, enorm veel voorraad aan, uh, aan zeg maar, doodmaterieel. Dat hebben wij niet. Wij zijn voornamelijk, dus 90% van, uh, van wat wij verkopen, uh, zijn planten. Ja. Uh, uh, uh, misschien kun je ons even, uh, want we hebben het over een tuincentrum. Uh, plantencentrum. Dat... Sorry. Ja, plantencentrum. Ja. Dank, je, dank je wel, Bram. Volgende keer iets minder hard. sorry uh, ja, uh, uh, uh, uh, Maar we, uh, het is nu s'nachts. We hebben even de tijd. Kun, kun je ons even in gedachten meenemen door het, het plantencentrum. En dan nou, laten, we, laten we dan uh, maar naar het Olympisch Stadion gaan... want dan kunnen we ook het stadion zelf nog even zien. Uh, we, we komen binnen, en dan? Je komt binnen je parkeert eigenlijk op het parkeertrein van het Olympisch Stadion. Dus uh, dat is een heel groot voordeel. En het is een hele rustige wijk, dus we worden ook niet gestoord door buren. Dus we kunnen ook lekker s'nachts lawa lawaai maken als we de vrachtwagens afleiden. Hm. En je komt een, een, een, een hal binnen... Um, waar, uh, ja, je komt in een kamerplantenhal binnen. Um, uh, een, een, een grote hal waar veel potten staan. En dan voornamelijk, uh, het grootste gedeelte is 8000 vierkante meter... waar uh, alleen maar planten staan. Alleen maar planten. Ja. Is dat het dan ook? Alleen maar planten? Of, of kunnen we verder lopen? Ja, we kunnen ook verder lopen. We kunnen, we kunnen wel <laughs> verder lopen. Maar de planten zijn eigenlijk het enige wat interessant is... voor degene die er binnenkomt, denk ik. Ja. Hoewel, als jij uh, in onze... In onze ja, zeg het, het privé bereiken komt, dus het kantoorgedeelte. Uh, we, zijn, we hebben veel Hollandse uh, collega's. Dus een bedrijf uh, is nog steeds in bezit van één persoon. En die heeft van begin af aan altijd veel Nederlanders gehad. En altijd ervoor gezorgd dat ze ook goed verzorgd werden. Dus we hebben een eigen kok, we hebben een eigen keuken. Uh, het is allemaal heel. Uh, een fabrikier. eigen kok? Een, een, een eigen plantencentrum kok. met een eigen kok? Ja, precies. Een eigen wow. kok. Maar onder het motto, we werken heel veel, dus in het voorjaar moet je het zien van maart, april, mei oh ja. uh, midden, tot midden juni werken wij zeven dagen per week. Mm, maar we hebben dan ook twee maanden per jaar dat we gewoon helemaal niks doen. Uh, mijn baas heeft altijd gezegd, je, als jij hard werkt, dat gaat alleen maar als je goed eet. Dus van het begin af aan zijn wij verplicht om gewoon te ontbijten. We zijn verplicht om middag te eten, we verplicht om avond te eten. Fijn als, als je niet goed eet, ga je niet goed werken. En om dat te garanderen heeft hij gewoon voor gezorgd dat er gewoon een, een, een superkeuken, een superkantine en een superkok is. Ja, is toch ook... De, de, ik heb gehoord dat er ook nog steeds Nederlands wordt gesproken op de werkvloer. Klopt dat? Nou ja, op het moment uh, denk ik dat wij... Nou, in deze tijd van het jaar hebben we dertig collega's uh, op het filiale Stadium. En daarvan zijn er 12 zijn Nederlands. Ja. ja. Een echt Nederlands bedrijf in Berlijn dus. En de Berlijner die valt voor die planten. Van die komen maar ja, Nou, vroeger, vroeger vielen ze. Dus toen, toen uh, het bedrijf begon, dat was in 1986. Dat was dus voordat de muur viel. En toen was Berlijn echt een eiland. En de prijzen hier waren fenomenaal. Dus als je vergelijkt met vandaag, vandaag de dag is Berlijn een enorm goedkope stad. Maar destijds was, uh, zeker op het van planten, was Berlijn uh, ja, ongelooflijk duur. Omdat heel, veel, heel weinig uh, mensen zich de moeite namen planten te importeren, hm. um, omdat het gewoon moeilijk was met die, met die transit. En, dus hij kwam hier binnen, en kon, de, kon enorme marges draaien en was nog steeds ontzettend goedkoop. Ja, Frits Zelen hebben het over, hè? De, de, ja, de man Zeele, achter ja, het IJslandse centrum. Ja. ja. En dus toen hij begon, kwam hij hier aan en uh, ja, hij was. IJsland de Blinders Koning. Ja. En hij kwam met, uh, met planten aan en, uh, en ja, het vloog de deur uit, bij wijze van. Plus dat je in Berlijn, voordat de muur viel en ook nog een tijd daarna, eh, een enorm gunstige um, uh, ja, bedieningen. Ik ben iets te Duits geworden om het Nederlands te zeggen. Geef aanbieding. Nee, uh, uh, nee, bedieningen. Uh, de, uh, gunstige voorwaarden had. Dus uh, je ja, had een enorm bediening. laag, uh, ongelooflijk laag uh, belastingpercentage. Mm. Het personeel kreeg allemaal Berlin toelagen. Uh, Berlijn nog Ja, Berlin-toelagen. Als je in Berlijn werkte, kreeg je ik was 30% uh, Berlin-toelagen. Dus dat werd door de staat betaald. Dus extra, zeg maar, zo uh, bovenop je, je loon. Oh. Als je hier ging werken. Dus het werd, zeg maar, je bruto gehalte, je, je bruto, gehold, uh, je bruto uh, loon, uh, het was 30% hoger dan de rest van Duitsland. En, en, die netto-loon. werd gewoon de distributeloon... met de verderfels en, de, en de, de, Michel, bij, ja, van, ja, bij en ons, ons ja. zit in de studio zit ook Marjole uh, Uitzinger. Dat, dat, dat Berlijn-toelaken, ken jij dat? Ken ik uh, niet, maar dat zou bedoeld zijn om uh, ja, investeerders te trekken, neem ah, ik aan. Okay. Nou, het, het was vooral, denk ik, niet zozeer om investeerders te trekken... maar uh, om mensen ook hierheen te halen, überhaupt personeel. Omdat uh, het toch een eiland was... En, uh, ja, dat, om dat toch interessanter te maken. En ze waren toch bang, denk ik, destijds dat, uh, dat het westgedeelte zou leeglopen. Um, omdat uh, ja, de lonen in andere gedeeltes uh, van, het, van Duitsland hoger waren. Denk ik hoor. Is, maar wanneer, uh, ook geen, was het, wanneer was dat? In ieder geval was dat uh, tot aan het moment dat de muur viel. Waar ook nog oh, dat daarna. was voordat de muur viel. Ja, sorry, voordat ik kan muur, je niet ja, goed ja, volgen. Voordat, uh, voordat de muur viel en dan nog een paar jaar nee, daarna. Okay. ging dat natuurlijk door? Nee, ik, had het, ik kon het niet goed volgen. Maar voordat de muur viel, nee, dat begrijp ik. Berlijntoelagen dus. De Berlijnenkamp massaal komt nu ook nog volgens mij in grote getallen. Wat voor planten kopen de Berlijners graag? Ja, we hebben een hele grote uh, verandering doorgemaakt. Dus, uh, vroeger was het, was het programma wat je aan planten had, het sortiment was, was vrij. Klein. Dus met de jaren uh, is het veel breder geworden. <coughs> Omdat er ook veel meer handelaren zijn, veel meer kwekers die uh, steeds nieuwe producten op de markt moeten brengen om überhaupt hun uh, hoofd boven water te houden. Dus vroeger was het voornamelijk uh, uh, massa en, en goedkoop. Uh, dat wil zeggen uh, geraniums met, met kisten tegelijk. Uh, <laughs> 6, waar je van die 32 van die kleine stekplantjes in, in de kistje had, of 24 kleine stekplantjes, liedjes en wat je ook allemaal had. En dat was ongeveer, ik denk 40% van de omzet. En nu? Vandaag de dag, um, om te overleven in Berlijn, hebben we gelukkig al heel lang geleden besloten, de eigenaar besloten, dat we gewoon niet mee moeten draaien met het goedkope segment, maar ons gewoon moeten concentreren op hoogwaardig en kwalitatief. Ja, en ik, en ik, ik las dat jullie ook een plantendokter hebben, hoe zit dat? Ja, we hebben een plantendokter, Dat zijn in, zijn in principe hebben we drie plantendoktoren. Ja. En iedereen die problemen heeft met We Maar planten. dan ook echt een van die witte jassen, een dokter zelfs? Ja, een oh, witte, ook witte, witte pak aan, een okay. eigen, eigen plantenambulance met een laboratorium erin. Die komen dan naar je toe rijden en kijken ja, of je uh, beval hebt van infecten of uh, de, de, de mestwaars in je tuin. En gewoon, uh, als je, met alle vormen van problemen kunnen ze, uh, kunnen ze mee omgaan. Wow. Uh, Michel, we gaan je niet langer wakker uh, houden. Uh, hoe laat uh, mag je morgenochtend weer aan de slag? Nee, ik ga over de, drie kwartier ga ik naar de vroegsmaak. Over drie kwartier ga je die kant al op? Kijk, dat ja. is uh, heel erg snel. Michel Nas van uh, De Hollende, een Nederlands tuincentrum met twee vestigingen in Berlijn. Uh, dankjewel en uh, maak er een mooie werkdag van. Ja, jullie ook. Het lekker. <laughs> en uh, zo uh, merkt u het. De, uh, uh, Ochtend begint alweer langzaam op te komen zeker, zeker, in zeker. Berlijn. Wij gaan even plaatsmaken voor het NOS-journaal van 4 uur. En we zijn daarna bij u terug uh, met heel veel Nederlanders in Berlijn. En wie dat zijn, ja, dat hoort u zometeen. Omroep BNL. BNL in Berlijn.